7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Een grote demonstratie in Berlijn is door de politie beëindigd. Enkele tienduizenden mensen protesteerden in de Duitse hoofdstad tegen de maatregelen... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel actievoerders hielden zich niet aan de afstandsregels en droegen ook vaak geen mondkapje. De politie, die met 3.000 mensen aanwezig was, maakte daarom een einde aan de betoging. Op een paar plaatsen gingen groepen actievoerders op de weg zitten. Voor zover bekend waren er geen ongeregeldheden. Ook in Parijs en Londen is vandaag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Daar gingen enkele honderden mensen de straat op. In Wit-Rusland is de accreditatie van zeker 17 journalisten ingetrokken. Medewerkers van onder meer de BBC, de ARD en een aantal persbureaus mogen er niet meer werken. Sinds de presidentsverkiezingen, die vermoedelijk met fraude werden gewonnen door zittend president Lukashenko, wordt het journalisten moeilijk gemaakt in Wit-Rusland. Donderdag werden er nog tientallen journalisten opgepakt. De mediabedrijven zijn verontwaardigd over het optreden van de autoriteiten. De eerste etappe in de Tour de France van dit jaar is gewonnen door Alexander Christophe. Hij bleef in de eindsprint Mats Pedersen en Kees Bol voor. Deze eerste etappe over 156 kilometer van en naar Nice verliep chaotisch en werd gekenmerkt door veel valpartijen. Dat kwam door de vele regen waardoor het de wegdek op veel plaatsen glad was. Ook in de laatste kilometers voor de finish was er een valpartij op de boulevard van Nice waar tientallen renners bij betrokken waren. Lewis Hamilton staat morgen bij de grote prijs van België... op het circuit van Spa-Francorchamps op polepositie. In de kwalificatie troefde de Britse Formule 1 wereldkampioen van Mercedes... zijn teamgenoot Valtteri Bottas met een halve seconde af. En Max Verstappen, start van de tweede rij, Hij kwalificeerde zich als nummer drie. Het weer, hier en daar nog wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen nog aan de kust. Vannacht droog met soms opklaringen en minimaal om 12 graden.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 Voor ik sla, Geen die me staat als het even niet gaat, zij is mooi. Veel te mooi voor mij. Mijn hotz in de branding en mijn redder in nood. Geen die klaar staat als ik het verkloot, zij is mooi. En mijn lief. Tot de klokjes van 8 uur, tweede uur. En tevens het laatste uur voor vandaag natuurlijk. En uh, ja, we gaan verder naar onze zuiderbuur Daniel Bussen. En uh, hij heeft het over te vo. Eh, kui, kui, kui, of zoiets. Ja, zo is het. Je favoriete plaat <laughs> op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio. Als ik eens je naar je leven door mijn iPhone scherm, ik kan net van nu gezegd aflezen. Ja, je zoekt een reden om niet meer aan mij te denken. En Oh, het overwinnen doet je nooit. Ik weet dat je die rol dan zegt, zodat ik je nog vol. Oh, het overwinnen doet je nooit. Ik weet dat je die rol dan zegt, zodat ik je nog vol. Ja, zo is het. Daniel Buzen. <laughs> en dat hierbij. Uh, uh, ja. Entertainer 24, Dat is van 8 uur. Ja, soms, uh, soms zit het even niet mee. <laughs> ja, we gaan verder met Danny Hede. En alleen jij. Ja, ik moet toch een cursus voor ons gaan nemen, want... Nooit vergeet ik meer jouw is verzoek. Graag overdoen. Het is mijn hart dat zo te keer gaat. Like yeah. Zonder, Yves Berends. En dichtbij mij. Ik ga een lekker nummer draaien. Een lekker, ja, een beetje slow nummer. En uh, die is van uh, Sammy Joe. En ja, als het een beetje mij zit... is binnenkort hier aanwezig in de studio. En uh, is ook uh, live te horen. Als het goed is hoor. Als het goed is, ik hou me er niet aan vast. Maar uh, je weet het nooit met die corona. We gaan zo nog eventjes contact opnemen met... Uh, ja, je kent hem vast nog wel, Kees Verslaas. Without a sense of makes it Fighting is Met jou. En af is een af. Ja, en uh, natuurlijk binnenkort, uh, ja, hier aanwezig in de studio. En uh, ja, ik heb natuurlijk ook iemand aan de telefoon en dat is Kees. Kees, goeden... ja, goedenavond. Hey, goedenavond, Fred. Goedenavond. Hey, hoe is het met jou? Ja, rustig, hè. zoals bij heel veel artiesten gewoon, uh, gewoon weinig het doen. Het is een beetje lastig allemaal. We zitten in een moeilijk pakket en maar ja, nogmaals, daar ben ik niet de enige in en uh, ja, dat is, uh, dat is even moeilijk op het moment. Maar ja, laten we hopen dat daar, dat daar gauw uh, vooral in gaat komen. Maar ja, dat is afwachten. Ja, hey, um, ja gezondheid en uh, alles is nog uh, gelukkig gezond uh, bij jou thuis. Ja, gelukkig wel ja. ja alleen ik ben alleen met hem uh, nog uh, ben ik kwijtgeraakt waar ik twintig jaar mee gewerkt heb. Weet je. En dat is toch wel een, een hard gelach als iemand en als je daar nog niet geen afscheid kan nemen, ja. Ja, dan word je wel even met, uh, met corona geconfronteerd. Dat moet ik ja. zeggen, ja. Ja, ik zeg... Hak er wel even in. Ja, ja, want daar... Ja, toch blijf ik altijd zeggen van... Denk aan elkaar en... Denk niet ja. te makkelijk over en... Uh, hey, nee. neem, neem alle zorg die, die je kan nemen... Uh, voor jezelf, maar ook voor een ander natuurlijk. Precies. En, en uh, ja... Denk, denk je niet te makkelijk over, laat ik het zo zeggen. Nee, dat vind ik ook. Mijn vrouw heeft natuurlijk uh, zwaar kanker gehad. Die heeft maar één nier. En ja. Weet je, wij houden daar echt heel erg rekening mee. Want als, kijk, als zij bij wijze van spreken op een IC terecht zou komen. En, wat, wat je absoluut niet moet hopen. Want dan, oh, want dan is het gewoon... Denk de verhaal voor weet je. Want ja, ja. Dan, uh, dat, dus dat zijn wel dingen waar ik uh, erg... Maar ik wil wel blijven leven, weet je. Ik wil ook niet te krampachtig door het leven gaan. In, in, nu, nee, inderdaad. We moeten even, even inderdaad een beetje een, een tussenweg zien te vinden. Ja, ja. En dat moeten we allemaal anders... Uh, ja, draaien we eigenlijk allemaal door. Ja, <laughs> Dat moeten we ook niet hebben, Kees. <laughs> nee. Hey. en... Ja, ja het, is, het is natuurlijk een beetje stil uh, rond de muziek. ja. En, en, en uh, uh, zijn er wel uh, leuke ideeën voor, uh, uh, voor een single? Of, uh? ik, heb, uh, ik heb twee singles gemaakt, die liggen klaar, weet je. Maar ik heb gewoon zoiets van, ja, weet je, ik heb, uh, dat zijn hele blije singles, weet je. En uh, ja, ik vind het niet echt uh, nu de tijd om dat uh, nu uit te gaan brengen, weet je. Ik heb zelf zoiets van... Uh, ik, uh, ik wacht gewoon even rustig af. Want ja. Ik heb ook nog geen videoclip bij, weet je, en dat, dat is ook allemaal problemen. Als je een videoclip op me neemt, dan maand afstand, weet je. Ja. En dat vind ik er een beetje raar uitzien, weet je. En ik wil gewoon, even, ja, ik weet niet hoe lang ik moet wachten. Op geen moet je gewoon toch een keer de knoop doorhakken. Wat gaan we doen? Maar <tus> ja, ik heb genoeg uh, voorbereidend werk voor allerlei dingen. Ik heb natuurlijk uh, mijn Elsene Memory Show, die pas leeg bij Show, show News uh, geweest is, weet je, ja. hebben mensen te ja. zien. Geeft in alle bladen gestaan, dus komt de, de, de dood van Elvis van 16 augustus. Dat is natuurlijk nog niet zo lang geleden. Nee, dus we hebben heel veel promotie van gehad. En normaal als je dat krijgt, nou ja, dan heb je gewoon heel veel boekingen erbij. En ja, dat merk je wel dat dat niet het geval is nu. En dat is gewoon, ja, het, dat is gewoon waar we nu in zitten. En ik niet, ik niet alleen, ook al mijn collega's. Ja. Dus het is gewoon uh, lastig. Maar nogmaals, ik wil wel blijven leven en lekker mijn ding blijven doen. En als ik af en toe eens een, een, een dingetje kan doen, een tuinfeestje op afstand, dan, dan doe ik dat ook echt. Weet je? Ja. En, en dan is het ook gezellig. Ja, misschien ook een, een klein beetje een idee, hè, want je ziet een heleboel uh, artiesten eigenlijk ook toch wel een, uh, ja, een filmpje opnemen, zeg maar. Ja, ja. Uh, via ja. YouTube. Ja, ja. ja Dat en... willen we ook wel gaan doen. Want, uh, ik heb er nu ook een, een, een, een eigen... Normaal huur ik altijd mijn geluid in. Ik heb mijn eigen mijn mensen, weet je. Maar ja. ik heb wel een heel klein setje aangeschaft uh, en... Uh, en dat, dat ga ik proberen binnenkort uh, gewoon... Ja, ik wil het wel op een goede manier doen, weet je. Ja. Ik, ik zie ook heel veel filmpjes, allemaal prachtig en leuk, weet je. Maar sommige dingen vind ik gewoon, vind ik niet uh, representatief. En ik wil gewoon graag wel, als ik iets naar buiten breng, wat op Facebook komt bestaan, dat dat wel, uh, wel goed is. En dat, dus, dat, daar zijn we wel mee bezig. Dat, uh we zijn wel aan het werk om dat ook uh, te gaan doen weet je en dan kunnen mensen ook op een gegeven moment kan ik ook mijn CD's aanbevelen weet je ja. dat mensen op een gegeven moment zeggen van joh dat, die willen we misschien wel aanschaffen weet je met een handtekening met een leuke foto erbij dus we zijn wel een plannetje aan het maken maar uh, ja goed uh, ik wil ik wil daar niet uh, overhaast uh, mee, uh, mee komen. nee oké okay. Ja, overhaastig. Ja, een keer sowieso niet. Uh, <laughs> je, nee. je, je moet, nee, je moet alles, alles bij elkaar hebben, natuurlijk. Ja. Dus, ja. Dus, maar je bent wel binnenkort uh, uh, op YouTube, uh, zeg maar. Uh, toch wel een ja. kanaal te bezichtigen, zeg maar. Ja, mensen kunnen nu ook al kijken, natuurlijk, naar, naar al mijn singles die op, op Spotify staan. En of kijk eventjes naar mijn nieuwe site, die hebben we wel helemaal aangepast. Daar okay. staan heel veel fragmenten op, dat is keesversluis.com. En dan kunnen mensen, ja, daar staan ook linken op naar de Elvis Show, wat ik in Amerika gedaan heb. Weet je dus, ja. een beetje de historie van Kees, uh, wat ik uh, tot op uh, of gedaan heb, tot aan mijn laatste single in lijn eigenlijk. Dus, ja, nou, ja, het is, ja, het is natuurlijk. Een... Voor voor de mensen gaan gaan lopen zoeken, versluis is natuurlijk met uh, met uik <laughs> hè. Ja. Ja, ja, ja. ja, je weet het ja. niet. Nee? nee, dat klopt. <laughs> ik bedoel, uh, ja, ik denk dat er ook nog uh, mensen zijn die, uh, die wat jonger zijn. en uh, ja. die, die, die niet weten uh, ja, wie Kees van Sluis is. Nee, dat kan. Niet. Uh, uh, Kijk, bedoel, uh, meer, zijn, meer niet dan wel, denk ik. Weet je, de, ja. weet je, ik ben natuurlijk bekend geworden met die Soundmic Show. Dat heb je dus ook weer. Dat heb je ook ja, weer dat gezien. wilde ik net aankaarten, inderdaad. Want uh, ja, mensen uh, van mijn leeftijd, die zijn natuurlijk. Uh, ja. uh, die hebben vroeger naar de Henny Huisman gekeken, de Soundmic Show ja. natuurlijk. Ja. Uh, ja. Voor de jongeren ja, ik onder ons. dat van, het dat gezien hebt, ja, dat kan niet missen, natuurlijk. Nee, dat was natuurlijk nee. uh, uh, bijzonders. En binnenkort ben ik weer bij Show News Want het gaat over 35 jaar, 35 jaar Sounding Show. Ja. Daar heb ik ook een filmpje voor opgenomen voor Show Nieuws. En nou ja, afgelopen, wat ik al zei, 16 augustus waren we natuurlijk op de sterfdata van Elvis. Waren we, waren we mooi op tv. Dus we hebben heel veel aandacht gekregen de afgelopen maanden. Maar dat zeg ik, ja. Het is gewoon heel erg jammer dat. Ja, dat, dat corona, daar kan, daar kan ik wel over na gang blijven, het is er gewoon, weet je. Maar ja. dat gooit ja, wel bij heel veel artiesten uh, route in te eten. Simpel. En, en natuurlijk bij heel veel mensen die gewoon gigantische bedrijven hebben en lening hebben staan. Kijk, dat, dat, dat, dat is nog allemaal nog veel erger. Die allemaal de moeten moet ontslaan. Het is, ja. het is gewoon een drama in Nederland. Ja. En, en zeker in heel de wereld eigenlijk. Ja, ik, ik, ik, ik ga nog eventjes een paar maanden terug toen de corona eigenlijk net de kop op deed. En, uh, ja, toen uh, liep ik daar een, een, een restaurantje binnen. Dat zag er heel netjes uit, Heel prachtig uit. En dat ja. was, ook, uh, was ook net nieuw. Ja. Er de twee jonge jongens. Die waren gestart. En uh, ja, die kregen ja. op hun uh, eerste dag te horen... dat ze de deuren moesten sluiten om zes uur. En dat, dat was wel vreselijk. heel zuur. Ja, dat is vreselijk. Dat is echt dat is vreselijk, vreselijk inderdaad. Ja. Als, je, als ja. je net één dag open gaat en je hoort dat je ja. moet sluiten. Ja, dat is gewoon een beetje... En dat is vandaag de dag vandaag... Ja. Helaas is dit nu aan de orde en hopen dat, het, dat er een vaccin gevonden wordt of dat, dat, dat het op een gegeven moment weer... Ik ben bang ook dat het altijd zal blijven, weet je, als een soort griep, weet je, ja, maar ja, misschien ja. Dat zwakt het af, dat weet ik niet. Ik, ik, ben, geen, ik ben geen medicus, ik ben geen viroloog, ik, ik, ik pas me gewoon netjes aan aan de regels en, en de ene die denken zo over de nou, ander denkt er zo over, ik hou gewoon afstand en dat is mijn waarheid in mijn hoofd en als ja. dat helpt en dan, dan, ja, dan... Dat, dan hou ik me daar heel graag aan. Ja, dan zeg ik, als, als we dat allemaal doen, dan, dan, dan moet het goed komen, Kees. Ja, daar ga ik ook vanuit. Ja, toch? Maar ik denk het beste is dat er een vaccin komt. En weet je, dat, dat, uh, ja, dat, dat er iets gevonden wordt waardoor dit, uh, deze vreselijke toestanden uh, de kop ingedrukt worden. Dat, dat hoop ik echt. En dat er weer... Ja met elkaar ja weet je het is ook heel, heel ik vind het ook heel apart geworden weet je normaal ben ik ben erg afhankelijk afhan van mensen als ik iemand zie weet je ja. maar dat doe ik ook allemaal niet meer en en, en op een gegeven moment word je bang van, uh, als je op straat loopt, dat je, weet je, als iemand aankomt lopen, dat je denkt van, oh god, zal, dat soort dingen gaan in je hoofd zitten. En ja. Ja, dat is wel best wel heel apart. Dat, dat, dat, dat had je natuurlijk een paar jaar geleden nooit kunnen bevroeten, dat, er zo, dat je zoiets zou kunnen denken. Dat je buurman denkt van, die heeft het misschien wel. Weet je, dat het is verschrikkelijk. En dat dat zo, ja, dat dat zo gegroeid is, ja, dat is... Ja, ja, wat ik al zeg, dat is, dat is, dat is absoluut uh, bizar. Het lijkt al een soort Twilight Zone waar we met z'n allen... <laughs> ja, je zou het haast zeggen inderdaad. Ja. ja, ja. <laughs> maar nogmaals, ik blijf wel muziek maken. En ik, blijf wel, ik ben druk bezig met, met liedjes schrijven. Ik ben druk bezig met een, uh, met een nieuwe Elvis and Memory Show. Waar we, ja, waar we weer prachtige dingen hopelijk kunnen laten zien op, op zeer korte termijn. Maar we hebben natuurlijk dit jaar verschrikkelijk veel afzeggingen gehad. En ik had natuurlijk vorig jaar dat ongeluk... Waar ik ja. toen, toen raar ben, raar gereden ben en de, ja, en dit er overheen, er waren natuurlijk een aantal shows die zijn allemaal verzet naar dit jaar. Ja, die, die gaan allemaal ook niet door om, wat vorig jaar verzet is, wat dit jaar gedaan zou moeten worden, dat is ook allemaal af, weer afge, afgelast. En sommige ja. mensen zijn hun bedrijven gewoon, hun horecabedrijf gewoon failliet gegaan. Dus dat, ja, kijk, dus is jammer voor mijn show, maar die mensen moeten hun tent sluiten. Dat vind ik veel erger, snap je? Ja. Ja, nee inderdaad. En uh, ja, nou ja, het is, het is eigenlijk, uh, ik zeg altijd, uh, het, het is voor iedereen een, een, een domper eigenlijk. En zeker uh, voor ja. mensen die uh, ja, uh, toch, toch ook uh, hè, net een winkeltje hadden geopend uh, ja. voor de artiesten. Uh, ja. Weet je, en, ja, het is gewoon een, een nare tijd. En uh, ja, ja, we zijn er nog steeds niet. Laten we het zo. Uh, er gaan nog veel meer uh, omvallen om het zo maar te zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja. De grote klap voor van, van, van die cementen, denk ik, die dat, dat, dat ja. gaan allemaal komen, denk ik. Ja. En, en de staat doet zijn best. En de ene vindt het niet goed. En, ja, kijk, die mensen doen ook hun best. Weet je, en die staan daar ook. weet je, En zo'n gabberhuis die dan even de, niet eventjes door het enthousiasme van zijn trouwerij even die afstand neemt, en die wordt gelijk afgeschoten. Dat vind ik ja. ook niet nodig. Dat is mijn mening erover, weet je. Ja, ja klopt. Maar, kijk, ik, ik, ik was op een gegeven moment ook bij iemand en ik gaf hem ook per weer een hand, weet je. Af en toe verval je Lukt. dat per ongeluk toch Vind, weet je en ja. dat kun je mensen gewoon niet kwalijk maar dat zit zo in je, in je, in je, in je systeem geba gebakken weet je dat je mensen handen en dat, dat, dat moet er nu eigenlijk gewoon uit en dat is best moeilijk en dat dat, kun je, ja, dat, dat, dat, dat soms gebeurt dat dan en dat, ik vind ook niet dat, je dat... En wat ik al zei, de staat doet zijn best. En de, bij de ene doet hij het wel goed en bij de andere doet hij het niet goed. Het, het is gewoon heel moeilijk om een heel land tevreden te houden. Dat is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Ja, nou ja, ze hebben altijd een gezegd, uh, Kees. En dat is uh, er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle monden. Dus, nee, precies. Uh, maar dat, uh, zo is het ook. Zo is het inderdaad. En ja, ja. daar kunnen we allemaal uh, ja, mee eens zijn en niet mee eens zijn. Maar, nee. Ja, uh, nee, precies. He, ja. En ieder doet wat hij uh, uh, wat kan. En, uh, ja. Nou, ja. ja. Maar uh, als jij een groot bedrijf hebt... en, uh, en je hebt een verschrikkelijk veel personeel... en die mensen... We gaan er zoveel uit en je moet je bedrijf sluiten. Zo bijvoorbeeld, ik had een groot bedrijf waar ik dit jaar, die bestonden, zouden dit jaar 75 jaar, zouden bestaan zijn. Ja. Zou, zou het bedrijf bestaan hebben en, en, en hij zou 80 worden, de man zou afscheid nemen en die moet nu zijn deuren sluiten. Nou, hoe ja. kun je het hebben? Dat is toch ja. vreselijk? Ja, dat is inderdaad vreselijk, ja. ja en dat zijn, dat zijn dan een van de verhalen? Ja, he? precies. Ja, precies. En, en, ja, zeg het, uh... Dat is alleen maar hier in mijn buurt, maar ja, hoe is het in jouw buurt en hoe is het bij de buur? Weet ja. Je? ja, ja, ja. Elk, elk, elk huis heeft zijn kruis en elk, elk, elk, uh, ja, elk huis heeft ook zijn verhaal, weet je. Ja. Als, als, je als je thuis komt te zitten na zoveel jaar door dit, ja, dat is natuurlijk voor heel veel voor mensen verschrikkelijk. Ja. ja, zo is het, Kees. Hey, en ik, ga even, ik, heb, ik, heb een, ik heb een nummer die ik klaargezet voor jou. Ja. En uh, ik hoorde jou net over de Souvenir. Ja. Dus uh, die gaan we lekker ja, draaien. Dat is, ja, dat is eigenlijk een nummer wat... Uh, weet je, om, uh, als ik dat nummer hoor, dat is een nummer waar, waar, mijn, waar mijn ommekeer gekomen is wat betreft mijn uh, nieuwe muziekstijl, weet je. Ja. Ik heb natuurlijk altijd die, die rock roll Nederlandstalige liedjes gedaan en ik heb natuurlijk een country album, in de een country album gemaakt en weet je... En toen op dat moment uh, uh, heb ik heel, had ik heel lang geen platen gemaakt. Ik Was toen in Amerika geweest. Ik had heel veel dunningshows shows gedaan. Ik had, ik had in Amerika, heb ik met de, met de, met de backing van Elvis mogen zingen. Dat kun je ook op Facebook terugvinden. Ja. Weet je, dat zijn prachtige dingen die je hebt mogen doen. Maar ik wilde toch weer op een gegeven moment, het bloedwaard niet gaan kon, om toch weer met iets nieuws te komen. En Souvenir was eigenlijk mijn eerste nummer weer na zoveel jaar uh, een eigen Nederlandstalige nummer wat mevrouw geschreven heeft toen ze zelf heel ziek was. Ja. Dus daar zit ook een heel verhaal aan vast. We liepen in Parijs en we wisten niet dat ze kanker had. Dat is natuurlijk ja, bizar. En toen kwamen we thuis en toen kregen we het over. Van, van de oncoloog dat het niet goed was. Ja. Dat, dat nummer heeft een bepaalde lading van mij gekregen. Ja, dat hebben we toen nog over gesproken hier in, in de ja. studio, inderdaad. Ja. Gelukkig is het nu helemaal goed met haar. Ze is gelukkig nu, we zijn nu vijf jaar verder. Zo hard, zo snel gaat het. Ja. En ze is nu inmiddels vijf jaar kankervrij. Dus dat, dat zijn natuurlijk, uh, ja, dat zijn prachtige berichten. Maar ja. die, die plaat zal bij mij altijd een bepaalde uh, uh, gedachte oproepen als ik hem hoor, snap je? Ja. Nou, je hoort hem al, denk ik. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, we gaan hem draaien, Kees. Dankjewel, Fred. Ik zou zeggen: ja, hou het allemaal gezond daar. Precies. Jullie ook. En uh, luisteraars bedankt. En uh, hou afstand. En uh, hopen dat we snel wat, dat wat gevonden wordt. Waardoor we weer lekker uh, elkaar vast kunnen pakken. Zo is bedankt. het, Kees. Hé, hey, groetjes daar. Groetjes en uh, daar. hoop hoi. gezondheid. Hoi, hoi. Hoi. De handen warm zo zacht. Een kus, een slotje aan de brug. Je draag de streven van Godje. Yeah. souvenir. We gaan lekker toe naar de drie op een rij van Fred Heij. Succes. De drie op een rij van Fred Heij. De driehoek van Fred Heij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 Ja, dat is het dan weer, de drieënberij van Fred We begonnen met Show Weddy Weddy en Under the Moon of Love. En ja, de OJ's. And used to be my girl. En natuurlijk, als laatste, was het de Sutherland brothers, brothers. Brothers, zou ik zeggen. <laughs> and brothers en Quiver. En ze hadden het over In the Arms of Mary. Hé, hey, wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een uh, nee, ja, verzoekje heb ik nog. Uh, die gaan we zo draaien. Maar eerst heb ik nog een, uh, een lekkere, gouden oude uh, eindje... uit uh, ja, mijn uh, vervlogen jeugd, zeg maar. En uh, you'll be 40. Tears from my eyes. Muziek, Joby Forty, en Tears from my hey, eyes. Ja, even, eventjes helemaal terug in de tijd. En, uh, ja, zeg ik, mijn, mijn ja, jaren eigenlijk. Ja, hey, heerlijk, even kijken, ik heb een verzoekje. Dat verzoekje werd aangevraagd door Federico. Federico, jij wilde een plaatje horen, de nieuwe van Tino Martin en Rolf En hij had het. Ja, willen zeggen. Komt-ie. Gevallen. Net toen hij het zag. Hij hielp haar tranen drogen. En werd verliefd. Toen al estalle, ella le dio las gracias y se voltio sin mirar. Hij wist niet hoe zich te gedragen, hij wilde het er niet vragen. Veel te bang dat zij hem niet begrijpen zou. Zou je moeten zeggen als hij dat dan uit moest leggen? En dus wachtte hij. En misschien is hij dus wel van goed in zijn. Tino Martin en Rolf even En hij had het willen zeggen. En ik kende natuurlijk de melodie al. Ooit van... Uh, Marco Bossato uitgebracht... in zijn uh, eerste cd. Tino Martin en Rolf Sanchez. Ja, het willen zeggen hier bij ZFM Entertainer for You. En uh, we gaan nog, uh, nog een plaatje draaien. En dat is voor Delani. En uh, ja, ik voel nu je. Nu sta ik voor je en ik hou niks voor me. Je ne paie de france -ja, ik adore je. Nu sta ik voor je en ik wil niets horen. Ik wil horen. Ik mee naar die plek waar niemand ons kan storen. Andrew mystery is gold entertain for you the whole night 90 yo lucky night We so I'd be near I just stand and stare at you walking on the shore i try to concentrate my mind wants to explore Weer. De eerste uitzending weer na een lange vakantie. En het is een Tot de klokjes van 8 uur was dit. Mijn naam was Fred Heij. En is Fred Heij. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. En eh, uh, ja. Let op elkaar. En eh, uh, wees voorzichtig. Groetjes. Bye bye. En een goed weekend.